In Syrië wordt met spanning uitgekeken naar de protesten van vandaag. Gisteren zette president Assad zijn handtekening... onder het afschaffen van de noodtoestand... maar tegelijkertijd zijn spontane demonstraties verboden. Mensenrechtenorganisaties zien de demonstraties vandaag... als een test voor het regime. Assad kan volgens de organisaties zijn werkelijke intenties laten zien. De afgelopen dagen werden de protesten op bloedige wijze neergeslagen. De verwachting is dat de Syriërs na het vrijdaggebed... massaal de straat op zullen gaan...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 In het noordwesten van Pakistan hebben honderden militanten een post van het leger aangevallen. Daarbij zijn minstens 14 Pakistanse militairen omgekomen. Het is niet duidelijk hoeveel militanten zijn gesneuveld. De gevechten zouden nog steeds aan de gang zijn. In de provincie Noord-Waziristan, bij de grens met Afghanistan, zijn 25 militanten gedood... bij een aanval van een Amerikaans onbemand vliegtuigje. De aanval kwam een dag na een bezoek van de Amerikaanse topmilitair Mike Mullen aan Pakistan. De legerleider waarschuwde hem dat de voortdurende aanvallen met onbemande vliegtuigjes de relatie onder druk zetten. De aanvallen met drones in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan zijn bij het Pakistaanse publiek zeer impopulair. België zit vandaag precies een jaar zonder een volwaardige regering. Op 22 april vorig jaar trok de coalitiepartij Open VLD zich terug uit het kabinet van premier termen.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 Bij schermutselingen tussen thaise en Cambodjaanse troepen... zijn twee thaise militairen om het leven gekomen. Ook aan Cambodjaanse kant zijn doden gevallen. Hoeveel, is niet duidelijk. De troepen beschoten elkaar aan de grens bij een eeuwenoude hindoe-tempel. Volgens Thailand begonnen de Cambodjanen te schieten... toen ze een bunker aan het bouwen waren. Rond de tempel is het al veel vaker tot gevechten gekomen. Beide landen maken aanspraak op de tempel. In de jaren 60 is die tempel door de VN toegewezen aan Cambodja. Maar Thailand heeft dat nooit geaccepteerd.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met files op de A2 Utrecht naar Amsterdam. Daar zaten ze knopend Ouderijn en Maarsen 4 kilometer na een ongeluk. Bij Maarsen is de rechterrijst ook afgesloten. En op de A12, Duitse grens richting Arnhem, bij Duiven 2 kilometer. En verderop bij Zevenaar, daar zat ook een file van 2 kilometer. Goeiedag, daar ben ik weer. De bedrijf- en gezondheidsconsultant van CZ...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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Amerika gaat drones, onbemande vliegtuigjes inzetten boven Libië. Want de NAVO wil de aanvallen tegen Gaddafi opvoeren. Dat praten we over met militair deskundige Barry Makko. even Roel pauze bij de voorbereidingen voor de opvoering van de Matthias Passion in Naarden. En minister Schippers van Sport ook heeft er genoeg van. Ja, ze heeft er genoeg van, van geweld op het veld. Minister Schippers komt nu met een plan om agressie in de sport aan te pakken. Ze heeft in overleg met de sportbonden een aantal maatregelen afgesproken.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 Motto van de minister, grenzen stellen en handhaven. Daar gaan we over doorpraten met Marijke Fleuren... van het project Sportiviteit en Respect. Tevens als directeur van de Hockeybond. Marijke Fleuren, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft al jaren voor meer sportief gedrag en minder agressie. Bent u tevreden met de plannen? Nou, Ik schrik natuurlijk in het begin een beetje van de toon... maar ik ben er tegelijkertijd blij mee... want ik denk dat de minister de mensen wakker schudt... en nou is het aan de sportbonden om de mensen wakker te houden... Dus ik denk dat we samen een heel eind komen en dat het signaal duidelijk is afgegeven. Ja, duidelijkheid. Waar schrikt u dan van? Nou, als je met dit onderwerp jaren bezig bent, dan denk je niet alleen maar in excessen. Dan denk je met name in de preventieve sfeer. Maar ik ben het met de minister eens dat wat er af en toe gebeurt en wat naar buiten komt... dat dat zo erg is dat je een heel duidelijk signaal moet afgeven. Ja, want denkt u dat um, je met preventieve acties dit kan voorkomen? Ik denk dat als je een repressief beleid hebt, dat je altijd uh, moet laten voorafgaan door preventieve acties, omdat mm. mensen het anders niet herkennen. Ja. En natuurlijk moet je reageren op hele erge dingen, maar tegelijkertijd moet je ook altijd laten zien hoe je het kunt voorkomen. En daar ja, zijn we al jaren mee bezig. Maar dat zegt u ook wel een beetje: uh, moet je ook grenzen aangeven, aan gaan geven? Want het uh, en dat is ook wat de minister zegt: het is, het is, het is wel klaar zo. Het, het gaat echt te ver. Ja. Maar als je deze strenge straffen erbij stelt, dan neem je toch eigenlijk ook wel preventieve maatregelen. Dat moet mensen toch afschrikken? Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel een manier van, van preventieve maatregelen die in de sport misschien niet helemaal past. Want in de sport is het natuurlijk belangrijk dat mensen samen dingen dragen en dat samen ook uh, ja. verwerkelijken. Maar wat had, u dan dat... nog, wat had u er dan nog graag bij gezien? Nee, ik vind, ik vind de maatregelen in zich heel uitstekend. Ja. Daar, daar, laat daar geen misverstand over bestaan. Uh, ik vind alleen het signaal naar de samenleving... Uh, ben ik bang dat misschien mensen denken dat er alleen maar excessen in het veld zijn. En er is ook heel veel plezier en ook heel veel sociale cohesie in de sport. En ik weet ook dat de minister dat weet. En ik vind dat ze, zoals ze het verwoord heeft net in uw programma, uitstekend. Daar kan ik helemaal mee leven. Hmm. Dan bent u vast bij met uh, het feit dat zij wat wil doen aan uh, geweldsbeheersing in trainersopleiding. Dat trainers in ieder geval leren om te gaan met agressieve spelers. Ja, zeker. En uh, niet alleen trainers, ook coaches, ook bestuurders. Want vergeet de bestuurders niet, die moeten vaak degene zijn die de puntjes op de i zetten en mensen aanspreken op ander gedrag. Uh -huh. Scheidsrechters, iedereen heeft dat echt nodig om te leren uh, te zeggen, dit is genoeg en nu ga ik optreden. Want hoe... Kan je als trainer um, het geweld beheersen onder je pupillen of onder wat volwassenen spelers? Ja. ja, je moet van tevoren bewust zijn natuurlijk dat dat soort dingen kunnen gebeuren en niet zorgen dat het gebeurt. Dus je moet zorgen dat je training afwisselend is, dat je op tijd maatregelen neemt tegen kinderen die steeds de training verstoren. Ouders erbij betrekken om te zorgen dat je niet alleen ervoor staat. Als je een moeilijke groep hebt, bestuurders van tevoren uh, in zijn en vragen of ze af en toe eens komen kijken. Hm. Maar is daar nou echt zo'n strenge minister voor nodig? Hadden de sportbonden, waaronder uw hockeybond... dat niet eerder en zelf op moeten pikken? Ja, nou, wij zijn er al heel lang mee bezig als hockeybond. Nou, twaalf jaar inmiddels. En maar het heeft ik denk niet dat zoveel dat... resultaat, of niet genoeg? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er heel veel resultaat is. Alleen de excessen naar de scheidsrechters toe... dat is absoluut een heel zwak punt waar, waar we niet genoeg aan kunnen doen. Is dat bij um, het hockey anders dan bijvoorbeeld bij het voetbal? Ja, ik denk dat dat wel iets anders is. Maar ja, het maakt het niet beter om het te vergelijken. Het bestaat. Wij kijken allemaal naar voetbal. Mm -hmm. En dat betekent dat we er ook allemaal achter staan om met elkaar te zorgen dat dat beter wordt. Ja. Maar ik vraag dat omdat uh, dat misschien een verklaring zou kunnen geven. Waarom het bij het een vaker gebeurt dan bij het ander. Heeft u daar een idee over? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat voetbal is natuurlijk vele malen uh, populairder dan welke andere sport ook. Mm. En, uh, dus daar gaan mensen naartoe ook om te ontspannen. En uh, ik denk dat dat af en toe misgaat in het veld, maar ook zeker ook rond het veld. Ja. En uh, volgens mij doet iedereen daar alles aan om te voorkomen. En zijn we nu met de maatregelen van de minister. Een heel eind om het, en dan niet misschien overmorgen, maar toch binnenkort wel uit te gaan bannen. Okay. Marijke Fleuren van het project Sportiviteit en Respect. Dank u wel. Twaalf minuten over acht, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De luchtacties boven Libië hebben nog niet het resultaat waar de coalitie op had gehoopt. Gaddafi zit tenslotte nog steeds in Tripoli en zijn troepen blijven aanvallen uitvoeren op burgerdoelen. Daarom heeft de Amerikaanse president Obama opdracht gegeven om onbemande vliegtuigjes, oftewel de drones, in te zetten, zegt de Amerikaanse minister van Defensie, Gates. Uh, he has approved uh, the use of armed predators. Uh, so I think that will give us some precision capability. Armed Predators. Het gaat dus niet alleen om de drones. Het gaat zelfs om bewapende drones. Wij praten erover met Berry Makko. Hij is luchtmachtgeneraal buitendienst. Meneer Makko, goeiemorgen. Goedemorgen. Die drones, uh, bemande, uh, of bewapende uh, drones, onbemand. Wat, wat, wat kunnen die meer dan de normale geveste uh, toestellen? Nou, zij kunnen niks meer dan normale gevest toestellen. Want die kunnen meer. Maar uh, de drones, uh, uh, de Predator, is uitgerust... Met sensoren, dus die kan foto's nemen en die kan inzoomen en die kan de, de, de beelden naar de aarde terugzenden. Dat gebeurt over, met satellieten over de hele grote afstand, want ze worden vanuit de Verenigde Staten bestuurd. Maar ze kunnen ook uh, twee Hellfire's meenemen. Mm -hmm. En Hellfire raketten zijn de raketten die ook onder andere onder de Apache hangen en die er uh, bedoeld zijn om uh, met precisie... Tanks of uh, voertuigen uit te schakelen. Ik lees dat Marine-generaal Cartwright heeft gezegd dat ze ook uh, vooral heel laag kunnen vliegen. Uh, hoe zit dat? Ja, dat lijkt me niet verstandig, omdat uh, ook de Galaffitroep nog over enige luchtafweer beschikken. En, uh, en eigenlijk zijn ze bedoeld om op middelbare hoogte te vliegen. En ze kunnen inzoomen met hun sensoren. En ook de Hellfire's kunnen vanaf die, uh, die grote hoogte afgevuurd worden. Omdat ze door een laser gestuurd worden. Dus uh, de Predator die uh, straalt het doel aan. En de raket die, uh, die vliegt daar precies ook in. Ja. En dat Mark... gebeurt met grote precisie. Dus uh, laten we zeggen binnen een halve meter afstand. Meneer Makko, het lijkt me een ideaal aanvalswapen. Waarom is dat niet vanaf het begin gebeurd? En is er nu een presententiële beslissing voor nodig om ze in te zetten? Ja, ik denk dat uh, president Obama toch een beetje huiverig is geweest om nog verder de oorlog ingetrokken te worden. Uh, daarbij heeft hij veel weerstand bij de bevolkingen en bij zijn politieke uh, partijen. Uh, dus dat zal een van de redenen geweest zijn om uh, allereerst de NATO de leiding te geven. Te zien wat de NATO vermag. Nou, dat duurt toch wel erg lang, laten we heel eerlijk zijn. En uh, hij vindt het uh, nu opportun om te zeggen, nou, laten we dit doen. Ja. Maar op zich is dat wapen natuurlijk uh, ideaal voor dit uh, soort omstandigheden. Maar dat wapen, dat inzet, die drones, dat betekent echt een stap verder. Dan, dan doe je toch echt iets meer dan alleen vliegtuigen sturen? Nou, nee, je doet niet meer dan vliegtuigen sturen, want... Je kunt het vanuit vliegtuigen ook doen, alleen hier kun je dat langdurig doen. Dat betekent dat waarbij je met vliegtuigen om bijvoorbeeld langer dan een uur of twee uur te cirkelen boven Misrata en te wachten tot je wat ziet. Daarna moet je weer terug en dat kost heel veel inspanning. Zo'n drone die kan daar tot 36 uur lang hangen. En dat betekent dat je ook uh, geen enkele moment meer hebt voor Gaddafi te openen, om je vrijelijk te bewegen. Want ieder moment kan er zo'n zo drone naar binnen, of zo'n uh, healthfire naar binnenkomen. Mm. Amerikanen gebruiken ze al hè, die drones boven ja. Pakistan, bij het grensgebied met uh, Afghanistan. Ook krijgen wij uh, zojuist een bericht binnen dat er vannacht bij een aanval met drones minstens 22 mensen zijn omgekomen. Um, ja, nou zo precies ja. is dat wapen dus niet? Moeten we dat constateren? Nou, ja, het is zo als er 22 Al-Qaeda strijders zijn, dan zou dat natuurlijk uh, prima zijn, uh, dat allereerst maar uh, ja, dat kun je vanaf, uh, vanaf zo'n drone kun je dat niet zien je ziet beelden zoals je dat op de tv ziet je kunt inzoomen, mm -hmm. je ziet bijvoorbeeld een tank of je ziet een voertuig rijden uh, ja, en je moet dan wel zeker van je zaak zijn dat dat laten we zeggen de vijand is als dat niet de vijand blijkt te zijn en je schiet er toch op af, dan is het, dan is het natuurlijk mis. Maar is dat met zo'n drone makkelijker te... zijn ze makkelijker te identificeren of, of, of niet? Nou, net, zo, net zoals je dat, laten we zeggen, op laaghoogte zou doen... als er een Toyota truck met mensen rijdt... en je zegt van dit zijn Gaddafi-strijders... en je beslist dat je erop afgaat en ze neerschiet... Eh, eruit dat het toch de opstandelingen zijn, ja, dan heb je een ernstige fout gemaakt. En die beslissing moet je nemen. Die wordt ernstig genomen in een truck waar, uh, in, in Nevada-woestijn, waarvan die dingen uitbestuurd worden. En dat is natuurlijk de moeilijkheid uh, in deze oorlog. Het is een, wat we noemen een asymmetrische oorlog, waarin uh, vriend en vijand heel moeilijk te onderscheiden zijn. En zeker in zo'n stadsgebied als Misrata, dat is, ja. dat is uh, zeer moeilijk. Ja. Nou, we gaan zien wat die drones uh, gaan uitmaken. Barry Marco, Uitstekend. dank dat u ons het woord wilde staan. Dat was vanochtend een bomcheck in Naarden. Ook de Matthäus Passion in de grote kerk van Naarden geldt tegenwoordig als een evenement waarbij eh, rare dingen kunnen gebeuren. Eerst een verkeersinformatie bij de AWB. John al met een hele rustige goede vrijdagochtendspits. Ja, het is wel redelijk rustig, Marcel. Maar goed, op de A2 richting Amsterdam is er wel een ongeluk gebeurd bij Marsen. Er staat inmiddels drie kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En de eerste Duitsers zijn nog arriveerd tot de A12. Duitse richting Arnhem Schön. bij 7 naar twee kilometer. En verder op 3 kilometer bij knopend Waterberg. En op de A67, venlo richting Eindhoven. Daar staat voor het knopend Leenderheide 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Renssen en Marcel Oosten. Ja, ze komen. Ja. Gaat, ja, voor het je het weet sta je in de staal. Ja, en tien minuten voor half negen is het. We ja, gaan naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Joris van der Kerk. Hij gaat zo met uh, SP'er Jules Iding op weg naar het provinciehuis in Den Bosch... voor uh, zijn installatie als gedeputeerde. En uh, ja, als SP'er heeft hij daarmee een primeur het is een unica mee, Joris. Ja, er zijn er nooit experts uh, geweest die gedeputeerden zijn geweest. Wel wethouder, was Ieding ook de, de eerste van. Nu van Os uh, naar Den bos, pak aan, schoenen aan. U rijdt nog zelf? Ja, ik rijd zelf. En uh, zolang het kan, doe ik dat... Maar uh, ja, als het functioneel is, uh, dan wil ik wel met die dienstauto. Maar verder, uh, als het gaat om uh, representatief enzovoorts en status, daar heb ik een uh, bloedhekel aan. Daar in zit het dan zelfrijer? <laughs> Uw vrouw zit achterin, die is aan het oefenen als gedeputeerde. Dat is, uh, <laughs> hoe dat dan straks uh, allemaal gaat. Is het een spannende dag uh, vandaag of, ach uh, oh, ja, dingetje doen klaar? Nou, echt spannend. Uh, nou, vind ik niet, maar bij oh, wel uh, adrenaline in het lijf hoor. Uh, ja, ik vind, het, ik vind het gewoon leuk. Ja. Wow. En, uh, oh, ja, ja. We hebben de file net niet gehoord tussen Os en den Bosch, dus we kunnen in één keer uh, doorrijden. En dan uh, maakt u daar kennis met uh, uw nieuwe medewerkers. Joost van der Kerkhof was dat in uh, Denbos, waar uh, een unicum plaatsvindt vanochtend. Bashar Al Assad, die kent hem ongetwijfeld. De 80-jarige heet hem Malek... Malek. Als een van de weinige Syriërs durft hij hardop te zeggen wat hij denkt. Hij verwacht dat vandaag, na het vrijdaggebed, grote mensenmassa's de straat op gaan in Syrië. De overwinning van de oppositie is een kwestie van tijd, zegt hij. Midden-Oosten-correspondent Nicole Lefevre sprak met hem. Hij is nu 80. Hij bracht 10% van zijn leven door achter de tralies. als straf voor zijn strijd voor veranderingen in zijn land. Ik de straat, maar ik zie iemand van hij heeft een herenakkoord met het regime. Hij doet wat hij moet doen en zij doen het ook. Hij ziet ze nooit, zegt hij lachend. Zijn manier om uit te leggen dat hij zich niks aantrekt van de intimidaties. After, after, uh, some days before, no fear at all in Syrië de people break the, the no, no now. Na alles wat er gebeurd is, is de angst van het volk gebroken. Het regime is nu bang, zegt hij, en niet zo'n beetje. Yes. Yes. Very afraid, not afraid, En dus komen ze met toezeggingen, maar die stellen niet veel voor. Zoals de afschaffing van de noodtoestand. Been only one thing. That the de minister van interieur... kan mensen in jail without, uh, without Mensen kunnen nu niet langer zonder aanleiding... worden opgepakt en vastgehouden. Maar er zijn nog veel wetten van kracht... die de macht van het regime ongebroken laten. This artikel zegt... als anyone iemand van... intelligent service... werker... doet er geen crime... kan je niet naar de koord brengen. Het is heel you Je moet een permissie van zijn baas. Ik zei direct Bashar al-Assad... hoe de law zei dat dit een kruis is... Uh, is en we kunnen niet de criminelen naar to the court. Zo kunnen leden van het regime niet zonder toestemming van hun baas berecht worden. Ook al begaan ze de grootste misdaden. Dat kan toch niet, schreef Maler in een brief aan de president. Antwoord kreeg hij niet. Anyone van het mosse-bron-bron moet gehaald worden, moet gehaald worden. So dus hoe is dit law? This law against constitution, this law against the criminal law... Uh, this law against uh, human rights, uh, declaration... and against everything in international Iedereen die lid is van het moslimbroederschap mag gedood worden. Dat is natuurlijk in strijd met alle nationale en internationale wetten. En de macht van de baatpartij is ongebroken. De invloed van de partij is overal. All the, the, the students... Uh... Uh, they be uh, they be under uh, their control, under their, their their pressure. Each student must uh, write a report against uh, about his friend. It's a kind of corruption. Studenten worden gedwongen verslag over elkaar uit te brengen. Eight years and a half of my life in jail. But you are not afraid. No, not now, not before, not in future, inshallah. Hij is niet bang, niet in het verleden en niet nu. Ik ben sterker dan dit verwerpelijke regime, zegt hij. We zullen voor veranderingen zorgen en overwinnen, als God het wil. Nicole Levever sprak met de Syrische mensenrechtenactivist Hetem Malek. Het ging via Skype, vandaar dat meneer Malek een beetje blikkerig klok. Het is vandaag uh, Goede Vrijdag natuurlijk. Hè. Dat betekent traditiegetrouw dat op veel plaatsen in ons land de Matthäus-passion wordt uitgevoerd. De bekendste plek waar dat gebeurt is ongetwijfeld Naarden. Daar in de grote kerk zitten elk jaar weer heel veel prominente genodigden die lange compositie van Bach uit. Maar dat gaat niet zonder een gedegen voorbereiding, merkt de verslaggever al. Er hangt een serene rust in het centrum van Naarden, bij de grote kerk... waar zometeen de matthäus zal worden opgevoerd. Maar evengoed zijn hier mensen op hun hoede. Uit twee bestelbussen komen politieagenten met speurhonden... op zoek naar bommen en andere ongerechtigheden. Hoe groot is het gebied dat uh, u gaat besnuffelen met de hond? Mag ik geen uitlading? Nee. Goedemorgen. Je de middelste gaat wel met... open, alleen die twee zijkanten niet. Ik zie wat ja, ja. een en ander aan de, ja, dat, de dat is, ja, dat is de geluidsapparatuur van de kerk. Dat, daar durf ik wel uh, ja? akkoord ja. voor te geven. Deze meneer die komt in jullie interview. Ofzo. Ja. Oké. Dat mag hoor. Dank u. <laughs> ja, het gaat er even om van, even, even kijken. Kijk als hier wel ook allemaal mensen binnenkomen met, ene, hangen... met uh, ja. allerlei. Uh, dan, uh, wat wij hier doen is dan een beetje onzinnig. Is natuurlijk. is aangekondigd. Oké. Okay. Met een spiegeltje in een zaklamp wordt gekeken of er uh, op uh, bewerkte houten balderkijnen misschien een bom ligt. Hebben jullie ook het idee dat het hier naar kattenpist ligt? Ja. Ja. ja. Ik het een stevige als, katten... als kattenpislucht. Ja. lucht. Ja. Een kater die hier... Uh, die hier niet, het is, het is die kant ja. niet goed. Mevrouw Reders, dat is nou toch ook wat, Zegt dat er uh, zulke... Uh, Stevige veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen voor een klassiek concert met zo'n gedragen thema. Ja, het is uh, in eerste plaats is het jammer dat het moet gebeuren, maar het is een uh, uitvloeisel van deze tijd. Um, in principe is uh, is dit heel goed, want het is een voorzorgsmaatregel. Er wordt gezocht naar explosieven. En uh, het is heel prettig om uh, te weten dat die niet aanwezig zijn ja. voordat het evenement begint. Het was eigenlijk vooral na Apeldoorn dat men heeft besloten om ook dit soort uh, ja, evenementen, uh -huh. ik noem het nog steeds een concert, maar dit soort evenementen uh, ja, toch extra te gaan beveiligen. En wie zijn het nou die moeten vrezen voor een aanslag op hun leven? Uh, ik ik bekommer me om alle gasten en uh, dat zijn er ja, iets meer dan 1750. Ja. Uh, maar inderdaad, het kabinet is aanwezig en daardoor krijg je ook de aandacht. Uh, en uh, dat, dat zou ja, mensen kunnen trekken die uh, daar misbruik van willen maken. Zijn er straks wanneer de gasten uh, aankomen ook nog checks? Worden mensen gefouilleerd? Zijn er detectiepoortjes of lijkt het dan allemaal normaal? Ja, we doen er alles aan om het uh, heel normaal te laten lijken. Er zijn geen uh, detectiepoortjes en er wordt niet gefouilleerd. Oké. Okay. Maar uh, dat betekent niet dat de beveiliging uh, na deze bomcheck ophoudt. Een bijdrage van onze verslaggever Roel Paul vanuit Naarden... waar ze zich voorbereiden op de uitvoering van de Matthias Passion. Ja. Ze zitten binnen, maar ze hebben er mooi weer bij. En het kan niet beter, zult u denken, bij het zien van de weerberichten. Het paasweekend voor de deur en dan prachtig weer. Reden voor de reddingsbrigade om op veel plaatsen... de posten op de stranden al te bemannen. Dat is een stuk vroeger dan normaal. Nou, we praten met Raymond van Maurik van de Reddingsbrigade Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, verwacht u dus een zeer grote drukte? Ja, wij verwachten absoluut een grote drukte. Het is eigenlijk het eerste echte grote mooie weekend... Uh, met ook lekkere temperaturen, dus uh, ja, ongetwijfeld heel veel mensen wat uh, een broekje aan het strand of aan een recreatiewater brengen. Maar het water is toch veel te koud om te zeggen? <laughs> het water is bijzonder koud uh, en uh, dat heeft ook een aantal risico's uh, als je, zeker met de uh, temperatuurverschil, het buitenlucht heel warm is en je springt dan het koude water in, dan, uh, dan kan je snel krampen uh, krijgen. Uh, en als je niet zo heel fit bent... Uh, ook nog last van je hart. Dus uh, we adviseren mensen om daar heel voorzichtig mee te zijn. Nou, dat is eigenlijk niet zo slim hè, om nu te gaan zwemmen, als ik u zo hoor. Nou, ja, er zijn heel veel mensen die dat ook heerlijk vinden. Dus uh, we zeggen niet dat dat niet mag. Ja. Uh, maar we wijzen de mensen er wel op uh, dat het inderdaad nog heel koud is. En als je te lang in het water ligt, loop je zeker nu sneller kans op onderkoeling. En we willen de mensen graag een uh, leuk weekend bezorgen en uh, niet dit soort problemen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Zeg, we zitten uh, in april. Uh, wanneer begint u doorgaans met het bemannen van de posten? Nou, dat is wel heel wisselend in Nederland. Sommige plaatsen heb je ook veel eerder uh, toerisme en dergelijke, dus het is wel wisselend. Mm -hmm. ook vaak afhankelijk van wat een gemeente met een reddingsbrigade heeft afgesproken. Daar hangt dan ook vaak een prijskaartje aan. Uh, dus ook dit weekend zijn er brigades open die zich dat eigenlijk niet kunnen veroorloven, maar vanwege het belang van de bezoekers uh, toch zorgen dat er toezicht is. Ja, want krijgt u dat voor elkaar met z'n allen om al die posten te bemannen, om daar genoeg mensen voor te vinden ook? Uh, dat krijgen we niet overal voor elkaar. Uh, het wordt voor het overgrote deel door vrijwilligers gedaan. En die zullen dus dan ook ineens hun weekend leeg moeten vegen om dit te gaan doen. Gelukkig hebben wij ontzettend veel hele enthousiaste mensen. En ja, die vinden het ook leuk om op het strand te zijn zelf. Dus dan vinden ze het vaak ook nog wel prima om dit werk te doen. Dus het lukt ook bijvoorbeeld in Scheveningen... waar je over heel veel posten, en heel veel mensen praat... toch om uh, de reddingsbrigade vervoegde paraat te krijgen. Maar dat is een flinke klus... Goed, nou ik wens u veel succes daarbij met al uw collega's. Dank u wel. Raymond van Maurik van de Reddingsbrigade Nederland. Cat Stevens, na 35 jaar terug in Nederland. Met Wild World en Morning Has Broken. Cat Stevens, 20 mei in Ahoy Rotterdam. Kaarten via eventin.nl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 NOS Journal. Incidenten op sportvelden hard aangepakt en spanning rondom vrijdag demonstratie Syrië. Het is half negen. Goedemorgen. Ik ben Lieselot Tomassen. Minister Schippers gaat het aantal incidenten op sportvelden hard aanpakken. Met een nieuw actieplan wil ze duidelijker gedragsregels krijgen. Belangrijk is dat de sportclubs de regels ook gaan naleven. De sportclubs zelf zullen hun spelregels, hun gedragsregels, hun tuchtrechtspraak weer een beetje aandraaien. Weer eens even oppoetsen, weer eens bij iedereen tussen de oren uh, persen. En ervoor zorgen dat ze ook gehandhaafd blijven. Dus niet alleen grenzen stellen, maar ze ook handhaven. Bij geweld tegen scheidsrechters zullen in de toekomst net zulke hoge straffen worden geëist als tegen agenten.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 Vandaag gaan waarschijnlijk in Syrië weer veel mensen de straat op na het vrijdaggebed. En dat is spannender dan de afgelopen vrijdagen, omdat president Assad gisteren zijn handtekening zette onder het afschaffen van de noodtoestand. Maar ook al is de noodtoestand opgeheven, spontane demonstraties blijven verboden. Mensenrechtenorganisaties zien de demonstraties vandaag als een test voor het regime. Assad kan volgens de organisaties zijn werkelijke intenties laten zien. Het plan om duizenden politieagenten te vervangen door toezichthouders... is niet in goede aarde gevallen bij de PVV en de VVD. Toezichthouders zijn lager opgeleid en hebben minder bevoegdheden. De overheid bespaart 30 miljoen euro door deze maatregel. De korpschefs en de vakbonden zien het plan niet zitten. In Nantes in Frankrijk zijn vijf lichamen gevonden. Het gaat waarschijnlijk om een moeder met haar vier kinderen. Ze worden al een paar weken vermist. En de vader is nergens te vinden, zegt correspondent Frank Renoud.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 Justitie heeft gezegd dat het dat de, de vijver vermoedelijk zijn doodgeschoten, want er zijn blijkbaar kogelwonden op het lichaam op de lichamen gevonden. Honderden militanten hebben in het noordwesten van Pakistan een legerpost aangevallen. Minstens 14 Pakistanen zijn daarbij om het leven gekomen. Het is nog onduidelijk of er ook militanten zijn omgekomen. Bij de grens met Afghanistan zijn 25 militanten gedood... bij een aanval van een onbemand Amerikaans vliegtuigje. Gisteren bezocht de Amerikaanse topmilitair Mullen Pakistan. De Pakistanse legerleider waarschuwde hem toen nog... dat de aanvallen met drones de relatie tussen Pakistan en Amerika onder druk zet. Twee Thaise militairen zijn om het leven gekomen bij een confrontatie met militairen uit Cambodja. Op de grens beschoten de militairen elkaar vanwege een langslepend conflict over een hindoe-tempel. Beide landen eisen de tempel op. In de jaren zestig heeft de VN de tempel toegewezen aan Cambodja, maar Thailand heeft dat nooit geaccepteerd. En in Sneek is een in een container een tas gevonden met daarin 16 kilo cocaïne. Tijdens het lossen van de container vond een werknemer de tas. Dus die gaan mijn collega's bellen. Die had spul mooi en we hadden onderzacht en dat bleek dus uh, ja, om 16 kilo koken in te gaan. De container was via Rotterdam in Sneek terechtgekomen. De politie onderzoekt voor wie de drugs bestemd waren. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er zijn wel enkele wolken, maar de zon domineert vanochtend het weerbeeld. Er staat een zwakke oostwind en de temperatuur loopt de komende uren snel op.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 Tijdens Pasen blijft het zonnig, droog en warm. Na Pasen moet de temperatuur een paar graden inleveren, omdat de wind wat naar het noorden draait. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij 7 naar 3 kilometer en verderop ook 3 kilometer tussen Westervoort en Klopendwaterberg. Waterberg. En nog een korte file op de A67, Venlo richting Eindhoven. Daar staat bij Geldrop 2 kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In China pikken ze het niet meer. Bij de haven van Shanghai voeren vrachtwagenchauffeurs al een paar dagen actie. Gisteren kwam het tot botsingen met de politie. Maar de acties gaan door. Wouter Zwart in Peking, onze correspondent in China. Wouter, vrachtwagenacties, ja. dan moeten wij onmiddellijk ja. aan blokkades denken. Ja, nou, dat is inderdaad ook zo. Ze blokkeren zeg maar, de toegangswegen tot de haven. En voor de duidelijkheid, dit is de grootste containerhaven ter wereld. Uh, eer gisteren kwam het hier zelfs tot, tot flinke gevechten... toen een aantal van die chauffeurs uit woede een politieauto omver wilde duwen. Nou, sindsdien is er een enorme politiemacht op de been in die regio... Uh, om de onrust zeg maar, bij voorbaat nu elke dag een beetje tot bedaren te brengen. Dat lijkt een beetje te lukken. Toch waren er vandaag ook weer 600 man op de been. Uh, hebben wederom de haven geblokkeerd... En en ze proberen ook zeg maar, vrachtwagenchauffeurs die niet willen meewerken aan die staking te bekogelen uh, met stenen. Uh, als die proberen toch de haven binnen te rijden. Dat is vrij ongewoon, hè, dit soort sociale onrust in China. Wat is ja. er aan de hand? Waarom zijn de vrachtwagenchauffeurs boos? Nou, waar ze boos over zijn, dat zijn uh, de stijgende prijzen. Het gaat hier uh, namelijk om van die onafhankelijke truckchauffeurs... Van die, van die eenmansbedrijfjes, die dus de containers komen halen en brengen. En dat gaat vaak uh, met hele krappe winstmarges. Er is een enorme concurrentie gaande op dat gebied in China. Uh, maar ja, er is nu een behoorlijke inflatie al uh, gaande in, uh, in China de laatste uh, maanden. De benzine die stijgt enorm hard. Nu hebben ook de havenmeesters nog het laden en het lossen van die containers. Uh, die zijn daar gaan belasting over gaan heffen... Dus dat moeten die chauffeurs allemaal gaan betalen. Dat kunnen ze niet. Ja, en dus gaan ze over tot inderdaad, je zegt al vrij ongekende acties, namelijk staken en nog agressief staken ook. Ja, en moet je daar in China voor durven? Want, want wordt dat toegestaan? Ja. Nou ja, niets mag in China, maar je merkt wel dat steeds meer kan en gebeurt. Het geeft een beetje aan dat we in bijzondere tijden zitten nu. Uh, uh, en mensen voelen momenteel echt de drang meer dan ooit lijkt het wel om onvrede te uiten. En dat wordt mondjesmaat een beetje toegestaan. Dat komt natuurlijk deels doordat China aan het veranderen is. Het was ooit een gesloten staatseconomie. De teugeltjes strak in handen houden. Nu willen ze steeds meer naar een open markteconomie. Daarbij moeten ze natuurlijk de boel veel meer laten, laten vieren. Nou, daar komen automatisch hele heftige economische schommelingen bij kijken. Zoals inflatie. Ja, dat, dat, dat zorgt voor onrust. Nou, de Chinese overheid is nu dus voortdurend aan het afwegen. Hoeveel laten we de mensen toe hè, aan uitlaatklep totdat de onvermijdelijke zweep de weer overheen gaat. Hmm. En zijn de gevolgen van die blokkadeactie merkbaar in de Chinese economie? Ja, dat, nou, je merkt dat, je begint zeg nu maar, na drie dagen echt te merken. Uh, bedrijven klagen hè, dat ze in plaats van 5000 containers op een schip nu nog maar 1000 of 2000 containers op zo'n schip uh, kunnen laden. Dus ja, dat, daar gaan enorme verliezen in om. Nogmaals, het is de grootste haven ter wereld. Dus uiteindelijk zal een aantal bedrijven dat zeker gaan voelen, ja. Oké. Okay. Wouter Zwart uit Peking, dankjewel. Ondanks de kernramp in Japan gaat het kabinet door met de plannen voor een tweede kerncentrale in Nederland. Minister Verhagen van Economische Zaken zei dat gistermiddag in de Tweede Kamer. Verhagen beloofde dat eventueel nieuwe regels over de veiligheid van centrales wel worden meegenomen. Als er maatregelen noodzakelijk zijn op basis van de, uh, de, de tienjaarlijkse evaluatie die we nu al doorvoeren, de Europese stresstest of. Japan, de aanbevelingen die ook internationaal op dat punt getrokken worden... dan zullen die maatregelen direct worden genomen. En dan verandert u uw plannen weer? En dan verander je dus je plannen. Want dat zou ook niet verantwoord zijn als je uh, niet bereid bent om die lessen... en om uh, eventuele maatregelen om die niet te nemen. Ik heb ook gesteld dat de vergunning vereiste... Uh, bij de definitieve vergunningverlening ook uh, up-to-date moeten zijn... en volledig rekening moeten houden met de lessen die we uit Japan kunnen trekken. Meneer Samsom, is de PvdA nou tevreden? Maxime Verhagen heeft gezegd... als er nog iets moet veranderen door de lessen die we trekken uit Japan dan doen we dat. Ja, maar minister Vaag is er niet in geslaagd... om zijn eigen nogal haastige planning... om die centrale af te krijgen voordat dit kabinet klaar is... te matchen met de zorgvuldige planning... van het Internationaal Atomenergieagentschap. Maar hij zegt, mocht er nog uh, uit een van die onderzoeken... iets naar voren komen waar wij hier in Nederland ook wat aan hebben... dan veranderen we gewoon de plannen. Ja, dat is mooi, maar in een rechtsstaat als de onze... leg je eerst de randvoorwaarden vast... waaraan een kerncentrale moet voldoen. En dan kan een commerciële exploitant een aanvraag doen voor een kerncentrale op basis van die regels. En tijdens het spel de regels veranderen, dat kan niet in Nederland. En dat is maar goed ook, want anders gebeurde er nooit wat. Verhagen probeert dat nu toch te doen. Draait een soort gordiaanse knoop van zijn eigen planning... en die van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Ja, en hoe die het ook draait of keert, daar komt hij dus niet uit. Maar als deze energieproducenten daarmee akkoord gaan... dan kan u daar toch verder niet zoveel... Uh... Inbrengen. Nee, maar ik weet ook zeker... dat ze er niet mee akkoord zullen gaan. En uiteindelijk ben ik dan meer geïnteresseerd... in een zorgvuldig proces... dan in dit elkaar voor de gek houden haasje-repje-proces. Want hij, hij zegt nu... ja, ik begin al vast, maar straks komt er vast iets nieuws. Ja, ik kan u garanderen... er komen lessen uit Japan. Dat is maar goed ook. We moeten lessen leren uit dit soort rampen. Anders maken we de technologie nooit veiliger. Als je niet wil wachten op die lessen... dan loop je uiteindelijk gewoon vast in je eigen planning. En mijn dringende advies aan de minister was en is... Doe dat nou niet. Neem nou niet uw eigen deadline als maatgevend. Het kan nog wel even wachten. Laten we eerst de lessen trekken, een zorgvuldig proces ingaan en dan verder zien. Meneer Van Vliet van de PVV was eigenlijk de enige vandaag die nog niet van tevoren wist of u uh, kon instemmen met uh, de veiligheidseisen die uh, geformuleerd gaan worden. Wat heeft u besloten? Nou, veiligheid was het grootste issue dat wij als PVV hadden... want die veiligheid moet gegarandeerd worden... voor alle inwoners daar in Zeeland en voor alle Nederlanders. Voor iedereen, ook voor de mensen in Japan. Nou, de minister heeft beschreven dat hij niet zomaar even... een statische vergunning uit zijn zak trekt... maar dat er de komende twee jaar eh, allerlei onderzoeken worden gedaan. De uitkomst van die onderzoeken is bepalend... voor of die veiligheid gegarandeerd kan worden. En de bouwer moet ook die veiligheid garanderen de minister... anders komt er geen vergunning. Dat is voor mij een keiharde toezegging. Dat is waar wij naar op zoek waren. Alleen onder die voorwaarden gaan wij dus akkoord met Borsele 2. Holland van Vliet van de PVV. Verslaggever Irene Oosveen sprak met hem... na het debat in de Tweede Kamer over kernenergie. En op dit moment vaart de Rainbow Warrior van Taiwan naar Japan. Het is een van de laatste reizen van het vlaggenschip van Greenpeace. En aan de boord is, uh, is stralingsdeskundige Ike Teuling van Greenpeace. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Je hebt maar eventjes over Verhagen. Hij gaat dus door hè, met uh, kernenergie in Nederland. Er komt een tweede borstelen wat hem betreft. Uh, ja, daar zal Greenpeace vermoed ik zo niet heel blij mee zijn. Nee, dat is een hele domme beslissing van Verhagen. Uh, allereerst die kerncentrale in Nederland, die is gewoon helemaal niet nodig. We hebben uh, in Nederland voldoende uh, andere centrales om onze stroom op te wekken... en we kunnen de overstap naar schone energie maken. Dus het is gewoon totaal overbodig om die centrale te bouwen... En uh, ja, daarnaast, de lessen uit Japan moeten zeker getrokken worden. Hè. En wat Greenpeace betreft uh, zijn die lessen, we moeten ophouden met kernenergie. Want het risico is gewoon te groot. Ja, dan zijn we automatisch gekomen bij de missie van Greenpeace op dit moment. Um, u bent op weg dus naar Japan. Lara zei het al met de Rainbow Warrior. Wat gaat u doen? Nou, wij zijn uh, gisteren uit Taiwan vertrokken. Wij hopen over een dag of vier, vijf in Japan aan te komen in het rampgebied. Wat wij daar gaan doen, is onderzoek aan uh, doen uh, naar de besmetting van het zeewater en de, de impact die dat heeft op uh, nou ja, al het leven wat er in de zee zit. Dus Vissen, zeewier, schelpdieren. Um, er wordt, op dit moment uh, wordt er nog steeds een hele hoop radioactief materiaal in zee geloosd of dat lekt in de zee. En gisteren werd bekend dat de hoeveelheid radioactief materiaal die tot nu toe in de zee is verdwenen, dat dat 20.000 keer meer is dan wat TEPCO, de, de, de eigenaar van die centrale, normaal gesproken in zee mag lozen. Dus we hebben het hier over een hele grootschalige vervuiling van de zee. En dat gaat gevolgen hebben voor uh, al het leven in de zee. En dat gaat ook gevolgen hebben voor de gezondheid van de Japanners als er geen goede maatregelen worden genomen. Maar waarom moet u daar nog heen met die Rainbow Warrior? Want er worden al metingen gedaan he, door experts. Gebeurt continu. Zijn die niet betrouwbaar? Er worden metingen gedaan door TEPCO zelf, het bedrijf, en door de Japanse overheid. En uh, wat wij gaan doen is, het, het, uh, wij gaan onafhankelijk metingen verrichten in precies hetzelfde gebied of in ieder geval daar in de buurt. En wij merken dat er uh, vooral in Japan heel veel vraag is naar onafhankelijk onderzoek. Omdat TEPCO en de overheid uh, niet zo erg vertrouwd meer worden. En er vooral ook... Heel weinig informatie naar burgers wordt gegeven over hoe gevaarlijk die straling nou is. Dus er worden wel data gepubliceerd, maar er wordt niet gezegd wat mensen dan moeten doen om zichzelf daartegen te beschermen. Ja. En uh, nou ja, wij als Greenpeace kunnen we die rol vervullen en dat gaan we ook doen. Ja, en is dat, is dat wantrouwen dan terecht? Want u heeft ook op het, of Greenpeace heeft ook op het land uh, gemeten. En wijken die af van de resultaten van de autoriteiten, van de centrale? Um, niet overal. Uh, wij hebben wel bijvoorbeeld op plekken gemeten waar de autoriteiten niet geweest zijn. Zo heeft uh, het, het vorige team wat in het veld was heeft een aantal uh, monsters genomen van groentetuintjes. En daar alarmerend hoge uh, niveaus van straling gevonden. En het probleem is dat de mensen uh, die daar wonen en die hun groenten verbouwen in die tuintjes, die worden helemaal niet voorgelicht daarover. Dus die wisten niet eens dat hun groenten misschien wel besmet zou kunnen zijn. En er zijn uh, nou ja, behoorlijk uh, simpele maatregelen die in ieder geval de, de, de blootstelling van mensen aan straling kunnen verminderen. Bijvoorbeeld, eet uh, geen groenten uit je tuintjes. Dat is een heel simpel advies. En dat, dat soort uh, informatie komt niet van de overheid op dit moment. Komt ook niet van het energiebedrijf Netco vandaan. En komt nu wel van Greenpeace en dat wordt erg op prijs gesteld door de Japanse bevolking. Wanneer uh, komen jullie aan met het schip? Uh, de verwachte aankomstdag is nu op 28 april. Uh, maar dat kan nog één of twee dagen verschuiven. Dat is een hm. beetje afhankelijk van de weersomstandigheden. En kunt u dan gelijk aan het werk? Uh, dat is wel de bedoeling. Uh, we moeten natuurlijk wel rekening houden met uh, de situatie in de centrale. Dat is absoluut nog niet stabiel en uh, daar zit natuurlijk ook wel een, een zeker risico aan. Dus wij houden heel goed in de gaten of er niet nog dingen verder misgaan in die centrale. En uh, nou ja, voor zover het, het, het weer en de omstandigheden daar toelaten, kunnen we direct aan de slag. Ja, en mag u, mag u van Japan daar, daar binnen en mag u meten? We hebben op dit moment nog geen toestemming van de Japanse overheid. Uh, daar daar uh, nou ja, wordt heel hard aan gewerkt. Waar we, waar we sowieso heen kunnen is, is uh, buiten de territoriale wateren. Dus buiten de uh, dus ja. 12 mijl zone. Maar veel dichterbij natuurlijk. Dat kunnen we sowieso onderzoeken. Jazeker, en daar zijn we ook hard mee bezig. Uh, we zijn uh, nou ja, hard in onderhandeling met de Japanse overheid om toestemming te krijgen om met ons schip. Uh, dichter bij de kust te komen om onafhankelijk onderzoek te kunnen doen. U heeft wel de indruk dat dat gaat lukken of heeft Japan u liever niet in de buurt? Uh, nou ja, we hebben de toestemming nog niet gekregen. Dus dat laat zien dat het uh, niet zo makkelijk is als het zou moeten zijn. Normaal gesproken kan je als schip gewoon je toestemming en die krijg je dan. Dus de Japanse overheid uh, heeft wel degelijk zijn bedenkingen bij het binnenlaten van Greenpeace uh, in die gebieden. En uh, nou ja, wij, wij hopen er heel erg op dat ze zich realiseren dat wij met ons onafhankelijk onderzoek kunnen bijdragen aan het beschermen van de Japanse bevolking. En ook aan het in kaart brengen van de verschrikkelijke gevolgen van die kernramp in Fukushima. Ike Teuling, stralingsdeskundige van Greenpeace en aan boord van de Rainbow Warrior. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. En een goede reis. Zo dadelijk. Uh... Na negen is de uitspraak tegen kapitein Marco Kroon, die terecht staat voor het in bezit hebben van cocaïne eh, in vereniging en bezit van en handel in stroomstootwapens. We gaan eh, proberen dat zo dadelijk live te laten horen. Eerst maar eens naar John Sehoka voor de verkeersinformatie. John, eh, nou volgens mij heeft iedereen heerlijk uitgeslapen, hè? kan ik me zo voorstellen. Ja, inderdaad, ja, behalve de Duitsers, denk ik. Want die zijn onderweg <laughs> naar Nederland. weer eh, op de A12 in de richting Arnhem bij zevenaar Lara 5 kilometer en verderop nog eens 4 kilometer bij. Op het Waterberg. Ook op de A58 richting Vlissingen. Daar staat drie kilometer bij Redeland. Maar dat komt door een vrachtwagen die daar staat met pech. En die vrachtwagen blokkeert uit de rechte ook. En op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Gelderop. En daar staat inmiddels een file van vijf kilometer. We zeiden het, John, gisteren ook al wat drukte in de loop van de dag. Verwachten ja. jullie dat vandaag weer? Ja, nou in de, in wel wat later op uh, de dag. Ik denk dat het, de, de drukte zo rond een uurtje van elf begint. En dan tot uh, loopt door tot een uurtje of twee. En ik verwacht hooguit uh, 100 kilometer vandaag. Maar misschien wel lange files richting de stranden? Want het wordt zalig weer, hè? Ja, dat zeker. Uh, ik denk dat het uh, vanmiddag wel in de richting de stranden wel erg druk gaat worden. En dat geldt ook voor zaterdag en natuurlijk ook uh, veelal ook op tweede paasdag. Want de weersverrechten zijn erg goed. Dus uh, ja, er zal het wel behoorlijk druk gaan worden op de stranden en dan vooral in de, op de wegen in Zeeland, de N59 en de N57. Oké, okay, nou vroeg vertrekken dan. Jonsen Hokker, dank je wel. Ja, Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara en Marcel Oosten. Ja, maar nou weer eens even buurten bij Joris van der Kerkhoff. Hij is in Brabant en inmiddels denk ik al wel in Den bos, hè Joris? Ja, ja, laatste, laatste. ja. ja, ja in Den bos Bij uh, Jules ja. Ieding, daar loop je mee met hem. De eerste SP'er die gedeputeerde wordt. Netjes in het pak vanochtend voor de verandering. En de tomaten thuisgelaten. Tomaten thuisgelaten, maar de handen meegenomen. En met iedereen hier in het provinciehuis, want u hebt hier ook gewerkt. Uh, handjes aan het schudden. Waar kent u hem van? Ik ben op dit moment gedeputeerde, dus ik neem afscheid. Dus er gaan en er komen er mannen die elkaar begroeten. En wat voor een advies zou je hem uh, geven? Blijf vooral dicht bij jezelf. En ik weet dat zijn eigen ik een heel goede ik is. Dus als hij dicht bij zichzelf blijft... dan uh, maakt hij er een geweldig mooie tijd van in een geweldig mooi team. Aalt u ervan dat u afscheid moet nemen? Uh, natuurlijk baal ik niet, van. het is mijn eigen keuze geweest. Schoon ik ben benadrukt dat ik het een heel plezierige tijd heb ge gevonden hier. Ik vind het erg prettig dat ik vier jaar me heb kunnen inzetten voor Brabant. Maar ik vertrek tegen onder het motto van... als je dan toch tropenjaren maakt, probeer het jaren in de tropen te laten zijn. Ja, gaat u nu naartoe? Wil ik proberen. Gaat u naar de tropen? Dat is mijn ambitie. Oh, dat is mooi. Okay. Nou, we lopen we met uh, meneer Edding naar, uh, naar zijn kamer, denk ik. Hè? Um, u sprak net uh, de bode die je nog kende, u hebt hier op het provinciehuis ook gewerkt... Uh, gewoon ja, als ambtenaar of werd ingehuurd als landschapsarchitect. Uh, die had wat problemen met hoe die u nou zou moeten noemen. Jules of meneer ding. Uh, Jules onder vier ogen, maar meneer als er anderen bij zijn. Dat is, dat is een beetje het beeld van de, van de verandering. Ja, maar de provincie is wat deftiger nog steeds. En uh, voor mij hoeft het niet. Ik hou wel van dat uh, informele. Maar wij komen er altijd uit wel al, uh, samen. Ik vind het wel leuk dat... Uh, gewoon ook die mensen, gewoon dat daar klikt en blijft klikken. Dan, uh, gewoon met beide beentjes op de grond. Ja, er komt ook nog een woordvoerder aangelopen. Er zijn er veel van hè, hier in het provinciehuis. Ja, Rick is mijn uh, woordvoerder. Nou, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hoi. Um, wat, is, is dit uw kamer of wordt het een vrouw? Nee, uh, dit is uh, de kamer denk ik, van de secretaresse. Die zijn aan het verhuizen. Ik zit hier uh, achter in het rijtje. En... Uh, nou, wij gaan uh, via samenwerken, lijkt me wel leuk. Oké, okay, nou, zwaai op afstand. Kun je een beetje deze kant op komen? Tussen alle rotzooi uh, hier, uh, wat wordt er allemaal opgeruimd? Ja, het is, uh, we zijn heel druk uh, met verhuizen. Dus we gaan naar een andere kamer toe. Kennen we elkaar al? Wij kennen elkaar we ja, al. Ja, twee dagen of uh, drie dagen. Dit is dan wel de belangrijkste vrouw uh, waar alles ja, om moet gaan draaien. Ja, dat is mijn steunpilaar, hè? Als ik het niet meer weet, weet zij het, hè? Dan heb je opeens zo'n SP'er hier. Ja, dat gaat wel goed komen. Ja, ja zeker. Wat voor een partij had u eerst? Ik had CDA. Ja, ik heb voor meneer SZ gewerkt. Spraken we net. Ja. Ja. Ja. Ah, okay. Maar zal er iets veranderen, denkt u? Of er iets gaat veranderen? Ja, goed, ik kan natuurlijk voor een hele andere persoon werken. Dat sowieso. Dus uh, ja, ik denk wel dat er wat gaat veranderen. Ook een hele andere portefeuille, dus... Uh... Ja, maar ik heb er wel zin in. Ja. Ja. Leuker dan... Uh, dat, uh, dat kan ik nog niet zeggen. Nee, nee zeker. Nou, ik hoef je alleen maar aan te kijken. En, nou, ik moet het antwoord ook niet verzinnen. En wat gaat er vandaag verder gebeuren? Nou, is er uh, een, een debat. We gaan eerst koffie drinken met de oude gedepeteerden en de nieuwe. En dan is er een debat over het uh, coalitieprogramma. En dan gaan we een hapje eten. En vanmiddag is uh, de uh, benoeming, beëdiging. En daarna gaan we... Uh, Even feestvieren, denk ik. Ja, en dan daarna hard gaan werken om het, uh, het kritische geluid van uw partij... met VVD en CDA uh, samen te laten hervallen. Uh, maar als jullie zo koffie gaan drinken met al die anderen... kunnen we daar nog even over verder praten. Oké. Okay. Jongens, wat de Kerkhof op het provinciehuis in Den Bosch. Zes minuten voor negen. Tijd voor de wekelijkse column van Jeroen Wielaert. Die gaat vandaag over de dagen voor Pasen, oftewel... Goede Vrijdag is traditioneel het begin van feestelijke, vrije lentedagen. Maar wel beschouwd is de aanleiding gewoon heartbreaking news geweest. Het begon met verraad na een diner van vrienden. Er kwam een dubieus snelproces tegen een charismatische volksleider. En dat werd afgerond met een vrede-executie. Het gebeurde in een sfeer van hysterie en hypocrisie... Aan de ophef kwam geen eind en de invloed blijft voelbaar tot de dag van nu. Wraking was geen optie en het was erger dan een rituele slachting. Hoewel Pontius Pilatus zijn handen in onschuld waste. Uit die onthutsende dagen stamt de ontzagwekkende beulsconstructie... die zich heeft bewezen als duurzaam kunstvoorwerp voor in huis, op het dak of langs de weg... een object met allerlei symboliek en betekenissen. Het kruis. Aan de opstanding van de ter dood gebrachte danken ook niet-gelovigen de paasdagen. Het is altijd goed voor een bericht over de hoeveelheid vakantiegangers die Nederland bezoeken of verlaten... Vlak bij mijn huis was gisteravond het park weer volgestroomd met mensen... voor wie maar één passie geldt, chillen. Prosecco, de liefde, de lust. Gelijk hebben ze. Voor hen is de passie geen lijden. Genieten, daar gaat het om. Zo zal het de komende dagen overal zijn. In alle parken, op paaspop, op alle stranden. Waarlijk opstaan doen ze alleen om een nieuwe fles te halen. Bij mij in de kroeg zat de oude Spanjaard, een van de vaste jongens van de late middag. Hij zei dat hij het jammer vond dat we hier geen Semana Santa kennen. Hij doelde op de goede week voor Pasen elk jaar weer een groot Rooms spektakel in Spaanstalige landen... met optochten waarin taferelen worden meegedragen en mannen voortschrijden in lange pijen met puntige maskers. Kom in deze boeteprocessie niet aan met een verbod. Er zullen vast wel een aantal Nederlanders zijn die van de laatste Santa-dagen gaan genieten in plaatsen als Sevilla of Malaga. Een jaar of wat geleden wandelde ik door de oude binnenstad van Jeruzalem. Ik werd daar aangesproken door een Palestijnse jongeman die me aanbood om de plekken van de Via Dolorosa te laten zien. Zeg maar de laatste gang van Christus. Hij trochelde me na afloop veel te veel geld af, maar fascinerend was het wel... het besef punten op die laatste lijdensweg gezien te hebben... onder het moderne straatniveau. Er is geen historisch bewijs, maar zo kan het gegaan zijn. Er was geen spoor van bloed, anders dan in The Passion of Christ... die passieporno van Mel Gibson. Pasen blijft de aanleiding voor een trektocht voor de verlossing uit de beslommeringen als met de lente nieuw leven uit een ei breekt. Er worden een miljoen mensen verwacht, luidt dan de routineuze melding. Ik vraag me altijd af waarom dat nieuws is. Gaat het dan om de populariteit van Nederland als attractiepark? Of is het om te benadrukken dat het draait om buitenlanders die wel welkom zijn? Mijn passie is het in ieder geval niet. De paasdrukte. Die massa's. Voor de liefhebbers wordt het nog diep lijden op de kruiswegen van de files. Kom hoorde u van Jeroen Wielaerts over de paastijd. Na negen uur hebben we veel aandacht over, um, voor Marco Kroon, drager van de militaire. Willem u weet dat. Hij staat terecht wegens het bezit van cocaïne... en het bezit en handelen in stroomstootwapen. En de rechter doet zo dadelijk uitspraak. Dat begint om negen uur. Onze verslaggever Marno Remmers is daarbij. We gaan het volgen, kijken hoe lang dat duurt, die uitspraak. Maar het lijkt ons terug dat ze dat niet voor half tien gaan redden. Na negen uur. Dus daar meer over in dit Radio 1-journaal. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, Willem Vee aanzet. Ja, nummer 3 hoor. Roda, Nack. Oh, mooie goal zeg. Heer Hakles, de grafschap. Met een schot uit de tweede lijn. En VVV, RRV. Moet nu gaan schieten of de voorzetgever. Probeert hem te plaatsen in de verre En ook volleyball. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.